Mariette Krol met het NOS-journaal. De oorlog in Oekraïne lijkt zich uit te breiden naar het westen van het land. Russische troepen hebben op zo'n 30 kilometer van de grens met Polen... een luchtaanval uitgevoerd op een militair trainingsveld... melden lokale functionarissen in de westelijke stad Lviv. Er zouden acht raketten zijn afgevuurd. Getuigen melden dat ze zwarte rookpluimen zien. Vannacht ging in Lviv het luchtalarm af... waarna in de verte explosies te horen waren. Ook de burgemeester van de stad Ivano-Frankivsk zegt dat er een aanval is geweest op het vliegveld daar. Kort ervoor ging het luchtalarm af. Over slachtoffers of schade is niets bekend. Het is de tweede keer in korte tijd dat de luchthaven doelwit is. Ivano-Frankivsk ligt in het zuidwesten van het land op zo'n 130 kilometer van Lviv. Nu de brandstofprijzen bij de pompstations hard oplopen, zijn er meer mensen die tanken zonder te betalen... Het aantal meldingen van automobilisten die na het tanken snel wegrijden... loopt al een paar weken op, zegt de branchevereniging van tankstations. Maar die waarschuwt ook, de pakkans is groot... omdat de camerasystemen bij de tankstations de laatste jaren flink zijn verbeterd. Op de snelweg A1 bij Deventer is gisteravond een auto al rijdend beschoten vanuit een andere auto. In de auto die onder vuur werd genomen zaten volgens RTV Oost een vader en een moeder met twee kinderen. Een van hen raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht... Waarom er werd geschoten is niet duidelijk. De politie heeft twee mensen opgepakt. Het theater Tuschinski in Amsterdam annuleert een besloten vertoning van een documentaire... over Forumkamerlid Gideon van Meijeren. De film zou morgen worden vertoond, maar de bioscoop vindt dat niet gepast... vanwege uitlatingen van van Meijeren, waarin hij de holocaust bagatelliseert. De bioscoop is opgericht door Abraham Tuschinski, een Jood die in Auschwitz werd vermoord.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 Nee, Zuste hielden de buren. Ja, zuster, Jezus, nee, laten we me allemaal doen wat we willen. Zonder te schreeuwen en zonder te gillen. Doe wat je het liefste doet. Ja, zuster, Jezus. Nee, Dat Dan is het altijd goed. Ja, zuster, Jezus. Nee, ja, zuster, Jezus. Nee, ja, zuster, Jezus. Nee, ja, nee, de geschiedenis van twee oude mensjes.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 En slaan je van streek. En ieder die moord nou, weet niet wat het wordt nou. En je komt minstens de kort nou een ton in de week. Lee, lee, die, lee, lee,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 Met wat moet ik het maken, dat gaatje, dat gaatje. Met wat zal ik het maken, dat gaatje, dat gaatje. Met een takkie hier, Doris. Een, een takkie. Een takkie hierdoor Doris. Tak. Nee, een takkie, een tak. Dat geeft me een Hoe maak je nou een emmer met een takkie? Een dank van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 Wat valt er te hakken, met wat moet dit hakken? Ik heb niks om te hakken, waar hak ik nou mee? Met een hakbel, en hakbel en daar een hakbel, daar ligt een hakbel Kom, pak nou die hakbel en hak het in twee Wel, jawel, ja, wel, ja hak de boel, hakkenpot maar... Is ook een gauw ja. Moet je die buil zien?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 Uh, I'll do what you mean.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 Dat was uh, in de tijd van de Sky een hele populaire plaat. Ik weet bijna 100% zeker dat u deze plaat kent. Want ook deze platen draaien we toch zeker wel één keer in de maand. Het is kijk eens in de poppetjes van mijn ogen.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 Een wolkje van een meid Een mooi figuurtje En prachtig haar De bokken naar de buurt zeden Tot elkaar Te min en nam enkel enkele eerste klas. Naar Amsterdam, waar men op de hoogte was, stond zwart bij het oude oh dus Centraal Station. Been je weer op kostuum op het perron? De burgemeester, zoals dat hoort, begon al dus een hart welkomstwoord. Ik denk de ziet.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 Dat waren de heikrekels met het mooiste plekje. En daarvoor de butterflies met Kai Kai, de guide van Piet. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort, iedere zondag. Tussen 19 en 10 neem ik u mee op reis terug in de tijd, naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70.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 Yeah. onze klokken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 kan ik wel huilen om je droeg te staan? dan voel ik zo'n diepe medelijd. je bent maar een speelgop voor menige man maar eens komt de tijd dan kijk die van je aan want je bent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 Waarom laat je me wachten en laat je smachten voor je eindelijk kan kom. Waarom duurt het niet uren dat ik moet duren? Ik sta gewoon van jou. Als ik wacht op jou, dan sta ik in de kou. Uren in de kou, ik heb ook altijd wel. Het klinkt misschien als een verwijdering, maar kom eens eindelijk op tijd. Want als ik wacht op jou, vlieg ik bijna weg. Ik in de van uren in de kou Ik heb ook al teken Het klinkt misschien als een verwijt, maar ik kom eindelijk op tijd van als ik wacht op jou Zingen ik bijna la la la la la la la la la la la la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 ja La Ja, dat was Adrien met Voor een Avond met Jou. En daarvoor hoorde u Eddie Christiani met Als ik Wacht op Jou. En de volgende artiest is een dame, Therese Steinmetz, geboren in Amsterdam op 17 mei 1933 is een Nederlandse zangeres, actrice... en op latere leeftijd tevens kunstschilderes. Is de dochter van de opera-zanger Jan uh, stijn en danseres en pianiste Henny Poelman. En haar zangstudie aan het Conservatorium uh, van Amsterdam... en toneellessen bij Louis, uh, Louis van Gasteren... ging ze in 1960 spelen bij de Nederlandse Comedie...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 Zo vol, alleen om te klinken, zeg: wat is dit? For hun vrienden of verzoek, Calypso Ai, Calypso Ai, Calypso Italiano. Calypso si, Calypso sì, si, Calypso Siciliano. Calypso Ai, Calypso Ai, Calypso Italiano. Calypso sì, si, Calypso C, si, Calypso Siciliano. Siciliano Italiano Siciliano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 Die daar zwemt voor jou is voorbestemd, zonder dat hij het nog weet. Hij snuffelt is aan je degen, je dobbertje gaat bewegen, de spanning is bijna ten top gestegen, ja, want je hebt beet. Ik hoef geen mandaloe, geen, geen huis met patio, het hele huwelijkse leven krijg je zo van mij cadeau, maar er is, er is één ding wat ik nooit zou willen missen. Einde wat ik nooit zou willen missen. Einde wat ik nooit zou willen missen. Fisse. Fisse.